7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Advocaat Knoops die is op weg naar Bonaire met het vliegtuig... over het bespioneren van zijn cliënten daar. En verbazing over de vrouw die tien jaar dood in haar huis... in Rotterdamse Delfshaven heeft gelegen. Daarover ook al meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Automobilisten parkeren steeds minder vaak in de binnenstad. Tussen 2008 en 2012 daalde het aantal parkeeruren met 10 Vooral in parkeergarages staan steeds minder auto's. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en een parkeeradviesbureau. De afname is slecht nieuws voor gemeenten. Die kampen daardoor steeds vaker met een tekort op de begroting. Buurtgenoten van de Rotterdamse vrouw die tien jaar dood in haar woning lag... hebben al die tijd niets vreemds gemerkt. Het lichaam van de vrouw werd gisteren gevonden... nadat bouwvakkers die in haar straat aan het werk waren... hadden gemerkt dat er niet werd opengedaan. De politie ging daarna het huis binnen. Nou, het bleek dus inderdaad te gaan om een 74-jarige vrouw... die hier ook in het huis woonde. En um, nou, onderzoek van de forensische regisseurs heeft uitgewezen dat, uh, dat de mevrouw in 2003 is overleden. Nou, je kan dan bijvoorbeeld denken als aanwijzing, als post die daar een rol in Roorn hebben gespeeld. In de buurt ging het verhaal dat de vrouw jaren geleden was ingetrokken bij een dochter. Maar of ze echt een dochter had, is niet duidelijk. Het echtpaar dat jarenlang drie vrouwen als slaaf in huis gevangen hield is op borgtocht vrijgelaten. Gisteren werden de man en de vrouw van in de 60 opgepakt in Londen nadat de politie al in oktober drie vrouwen uit hun huis had bevrijd. De vrouwen werden daar 30 jaar lang vastgehouden. De Britse politie zegt niet eerder zo'n zaak te hebben gezien. These are deeply traumatized people and it is essential dat we work sensitively to establish the facts in this case. The Human Trafficking Unit of the Metropolitan Police het onderzoek naar het echtpaar loopt in elk geval in januari, zegt Scotland Yard. En tot die tijd hoeven de twee de gevangenis niet meer in.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 In de Amerikaanse Senaat zijn de verhoudingen verder op scherp gezet doordat de Democraten de regels rondom presidentiële benoemingen hebben veranderd. Tot nu toe kon een benoeming in de Senaat worden geblokkeerd met een zogenoemde filibuster, waarbij een senator zo lang zo lang aan het woord blijft als hij kan. President Obama noemde het niet normaal dat een benoeming op die manier geblokkeerd kan worden. A deliberate and determined effort to obstruct everything, no matter what the merits. Just to refight the results of an election is not normal. De Republikeinen gebruikten die filibuster geregeld, maar vanaf nu is dat vrijwel onmogelijk. En de Republikeinen zijn er woest over. Bij een brand in een varkenstal in het Brabantse Hoge Loon... zijn vannacht zo'n 250 varkens omgekomen. De brandweer wist een tweede stal te sparen. Het vuur ontstond rond 2 uur. Door nog onbekende oorzaak... de brandweer zette drie blusvoertuigen en een hoogwerker in... om de uitslaande brand te bestrijden. Bij die brand in Hoge Loon zijn geen mensen gewond geraakt. Dan nog het weer in de loop van de ochtend droog... en vooral vanmiddag zon. Het wordt 3 graden in Limburg en 9 op de Wadden. In het weekend droog, vooral morgen wat zon. Het wordt dan 6 tot 10 graden. En op de weg? Hoe is het op de weg? Zo rond 7 uur. Ja, weinig aan de hand. Veel dagelijks files. Tenminste, veel files zijn het niet. Op de A7, Hoorn richting Zaandam. 3 kilometer tussen Purmeren-Noord en Afritweide-Wormer. Op de A8, Zaandam-Amsterdam. Bij Oostzaan, 2 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. 5 kilometer tussen Zeeburg en Knoopend-Amstel door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A1 richting Amsterdam. Bij Knoopend-Watergraafsmeer, 2 kilometer file. De laatste file staat op de A15. Rotterdam richting Europoort... Tussen Hoogvliet en Spijkenissen, twee kilometer. Erwin de Hart, dankjewel. Ik spreek je over een kwartier. En u hoort het al, Rotterdam, gaan we het zo ook over hebben. We spreken buurtbewoners over de vrouw... die de tien jaar lang dood in haar woning heeft gelegen. Dat doen ze ook. Nog geen nieuwe woning, tijdelijke opslag. erkendeverhuizers.nl Op zoek naar productiegebieden voor haar duurzame kwekerij... kwam Suzanne in contact met Juan uit Guatemala...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 Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat president John F. Kennedy werd vermoord in Dallas. Legendarische Amerikaanse nieuwslezer Walter Cronkite op 22 november 1963. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Straks de grootste Nederlandse verzamelaar van allerhande JFK-spul. Ik neem u eerst mee naar het spionageverhaal Bonere heeft de AIVD op Bonaire, politici op Bonaire afgeluisterd... tijdens onderhandelingen over de toekomst van de Antillen. Gisteren schreef NRC Handelsblad dat de geheime dienst in 2008... meeluisterde met de toenmalige minister van Economische Zaken... Bernie Alhagen, en oud-gedeputeerde Sito Boy. Die laatste zei in onze uitzending dat hij dat nooit in de gaten heeft gehad. Nee, wel werd ik op allerlei manieren toch gezegd... je moet opletten omdat je wordt afgeluisterd en je wordt uh, bestiaard. Maar ik ga er geen ergen, want uh, voor zover ik weet heb ik nooit en doe ik uh, geen dingen die het licht uh, niet kunnen zien. Dus uh, ik ga er nooit moeite mee. Zo zie ik. Maandag begint een strafzaak tegen Elhage en Boy vanwege onder andere corruptie en witwassen. Advocaat Geert-Jan Knoops vertegenwoordigt hen allebei en vertrekt straks naar Boneren. Meneer Knoops, je bent nog even in onze uitzending, fijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Bewijs van het afluisteren was er niet. Um, hadden de beide heren een vermoeden? Nou, wat meneer Booy zojuist aangaf... Uh, men had wel het vermoeden dat er meer gebeurde dan uh, zeg maar bij hen officieel bekend was. Maar ze hebben dat vermoeden eigenlijk nooit hard kunnen maken. En de publicatie in het NRC Handelsblad bevestigt misschien wel... Dat vermoeden, of misschien wel, het is toch een vrij stellige publicatie. Waarin uh, toch met grote zekerheid wordt gezegd dat er inderdaad een illegale operatie heeft plaatsgevonden vanwege, vanwege de AIVD uh, op Bonaire. En ook dat dit gebeurde zonder toestemming of medeweten van het toenmalige Antilliaanse kabinet. Zeker mm -hmm. de eigen veiligheidsdienst Nielsen-Tillen, de zogenaamde VNA... Ja, want die toestemming eh, was nodig. Nodig van de premier van het Antilliaans grondgebied. Dat lijkt niet gebeurd te zijn als dit heeft plaatsgevonden. Denkt u dat het terecht geweest zou zijn... als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding was? Ja, dat, dat zou goed hebben. Kijk, het probleem is dat die criteria... voor dit soort uh, spionageoperaties van de IVD dus niet bekend zijn. We weten niet precies uh, als Nederlandse burgers... wanneer de AVD ...bij onze burgers een tab kan aanleggen. Mm -hmm. uh, maar je zou mogen verwachten dat dat alleen gebeurt in inderdaad, extreme gevallen als het gaat om de staatsveiligheid. Alleen, wat is hier als recht dus heel moeilijk te beoordelen. Het, het feit is wel dat uh, er kennelijk ook gebruik is gemaakt van volgens de publicatie van uh, in ieder geval één informant die gebruikt is om informatie te verkrijgen... Uh, die uh, verband zou kunnen gaan houden met het opzetten van een strafzaak. Mm. Ja, Mag dat eigenlijk? Mag je informatie van de AIVD gebruiken voor een strafzaak? Uh, dat mag uh, in beginsel wel, maar niet als daarmee de wettelijke waarborgen... die uh, het voortdruk van strafvordering bepaalt. Dus je mag niet zeg maar, bepaalde bevoegdheden uh, omzeilen die anders... Gebruik zouden moeten worden om de burger te beschermen. De rechtspraak in Nederland heeft daar ook zich al eerder over gebogen. Uh, dus het is zeker een aspect waarvan je kunt zeggen: het is niet zonder meer geoorloofd. We gaat dat ook gebruiken, neem ik aan, in de rechtszaal. Uh, klopt, informatie van de AVD wordt wel eens vaker gebruikt in de rechtszaal. Dus in het nee, maar ik bedoel, u, u gaat ja. dit, dat geen NRC gepubliceerd Noem. heeft, neem ik aan, gebruiken in de rechtszaal of niet? Het uh, lijkt mij van dermate grote importantie op dit moment dit bericht dat op zijn minst daar toch opheldering op zal moeten komen. Uh, want we kunnen niet uitsluiten als verdediging, en ook de rechtbank lijkt mij niet, dat deze informatie op een of andere wijze wel heeft doorgewerkt naar het strafdossier. Ja. Uh, het punt is dat het strafdossier hier geen uh, aanwijzing voor biedt. Uh, voor ons is dit dus een uh, stuk nieuwe informatie, ook verrassend. En het zal maandag wel degelijk van de kant van de verdediging... in ieder geval orde worden gesteld. Uh, of hier uh, nog naar onderzoek naar uh, kan worden verricht... en ook uh, in hoeverre het relevant is voor de strafzaak. Hoe bedoelt u dat? In hoeverre het relevant is voor de strafzaak? Nou, wij zullen dit natuurlijk nu uh, gaan bestuderen. Dit is voor ons nieuwe informatie. Ja. Maar wij sluiten niet uit dat deze informatie... wel uh, heeft doorgewerkt naar het strafdossier... En dan wordt het natuurlijk relevant voor uh, de strafzaak. En met name ook de vraag of het uiteindelijke onderzoek rechtmatig heeft plaatsgevonden. Ja. ja, precies. Want dan zou u daar weer uh, vragen over kunnen stellen. Uh, ja. Lukt het u over het algemeen om uh, dit soort informatie van de AFD boven tafel te krijgen? In een aantal gevallen is dat wel gebeurd. Uh, ik wijs bijvoorbeeld op. Uh, uh, de oh. recente zaak tegen de F-16-piloot in Nederland... bij het uh, Rechtshof Den Haag... waar ook uh, de rol van de AFID uh, uh, van belang was voor de zaak... waarin het, het Hof ook uh, nader onderzoek heeft gelast... Uh -huh. naar uh, die informatie. Het ging daar ook om het vermeend verkopen... of trachten te verkopen van uh, Nederlandse staatsgeheimen... aan een Russische diplomaat. Uh, en daar uh, is met name uh, door het Hof... Na de onderzoek gedaan of okay. laten doen naar de aard van dat materiaal. Uh, en of dit wel inderdaad als faasgeheim kon worden gekwalificeerd. Dus er zijn wel voorbeelden mm. in het verleden waar wij rechters dus uh, dat, dat onderzoek hebben uitgezet. Goed, nou ik ben benieuwd. Meneer Knoops, goede reis naar Bonaire. Dank, dank u zeer. En uh, we horen graag van u uh, in de nee. loop van de tijd. Advocaat Geetjan Knoops vertegenwoordigt uh, beide heren Alhagen en Boy. Dan naar Rotterdam. Een vrouw uit Rotterdam heeft eh, tien jaar lang dood in huis gelegen... zonder dat ze door familie, buurtbewoners of instanties werd gemist. Gisteren is haar lichaam bij toeval gevonden. Nooit eerder is in Nederland iemand zo lang onopgemerkt gebleven. Jeroen de Jager ging langs in Rotterdam-West. De Jan straat is een straat van de meter of 300... met aan weerszijde normale woonhuizen, twee verdiepingen met een zolder... Een straat, zo is mij verteld, een gemengde straat met studenten, multicultureel, ouderen, jongeren. Hier een buurvrouw die schuin onder het huis woont waar de 74-jarige vrouw is aangetroffen. Wij, wonen in het huis sinds tweede, of tenminste, wij hebben het huis sinds 2004, we wonen erin sinds 2006, nee. twee jaar verbouwd. En uh, ik heb haar overigens nooit gezien. Uh, ik heb alleen van horen zeggen dat zij daar woont. Maar uh, ja, wat ik gehoord heb van de benedenbuurman. is dat zij bij haar, haar dochter uh, was in gaan wonen. Maar okay. dat ze wel het huis zeg maar, uh, aangehouden had. En dacht je dat zij weg was? Ja. En uh, ja, we hebben ook gewoon nooit iets, zeg maar, geroken of, of ongedierte. Uh, ja, nooit iets, geen lastig ergens van gehad. Maar het is, het is natuurlijk heel, heel, heel erg sneu... dat er gewoon iemand uh, zo lang, uh, uh, ja, dood kan zijn zonder dat, uh, iemand, uh, zonder dat ze gemist wordt door iemand. Ja, het is gewoon natuurlijk heel naar. Bij de buurman die recht onder de vrouw woont, brandt licht. Maar hij doet niet open. Ik krijg uiteindelijk zijn telefoonnummer. En hij staat me via de telefoon te woord. Ja, het heeft mij natuurlijk geraakt ja, dat, ik, dat ik hier dus pakweg zoveel jaren onder een lijk uh, heb gebied verkeerd, eigenlijk zonder het te beseffen. Ik heb ze, geloof ik, in, in, in uh, de tijd dat ik hier woon, twee of keer gezien. Ja, ja en, daar houdt het mee op eigenlijk. Ja, uh, zij was dus net als ik in één ding. Ja, en u heeft ja? zich nooit afgevraagd waar is ze, waarom kom, waarom zie ik haar nooit meer? Nee, nee, want ik zag er voor die tijd ook niet. Nee. Ja, het was een, onzichtbare was een eigenlijk. Uh, heeft u zich nooit afgevraagd waarom dat huis nooit verhuurd is aan anderen? Ergens in mijn achterhoofd heb ik gedacht: van, nou ja, uh, ze zit misschien of bij een zoon, of bij een dochter, of wat even, of ze is tijdelijk opgenomen. En uh, dat zeg ik, uh, er was geen contact. De vrouw werd gevonden omdat er in de Straat, graafwerkzaamheden zijn voor nieuwe gasaansluitingen. En de arbeiders die uh, moeten ook in de huizen zijn, kregen geen gehoor, hebben uiteindelijk de politie ingeschakeld. Loek Houtenpen, woordvoerder van de politie. Toen de agenten bij de woning kwamen, zagen ze achter de deur een, een grote stapel post liggen. En het zag er uh, ja, verlaten uit. En bij agenten geeft dat vaak een onderbuikgevoel. Uh, en ja, ze maakten zich toch zorgen en zijn de woning uh, binnengegaan. Ze hebben de deur opengemaakt en uh, in de woning wordt uiteindelijk een, een, een overleden persoon aangetroffen. En dat blijkt uh, de 74-jarige bewoner te zijn. Is dat trouwens familie uh, opgespoord? Nou, we hebben een onderzoek gedaan uh, naar mogelijke uh, directe familieleden. Daar is het uh, ja, nog, uh, nog zonder resultaat. Nog zonder resultaat of 100% zeker dat die er niet is? Nou, we hebben geen directe familieleden kunnen vinden. En hoe weet u dat zij 10 uh, jaar dood is? Nou, we hebben in de woning een onderzoek gedaan, uh, uiteraard uh, het lichaam van de vrouw uh, zelf. Maar ook uh, in de woning bijvoorbeeld uh, zaken als, als post die uh, enige tijd ongeopend was. Nou, dat zijn allemaal aanwijzingen. En bij elkaar heeft dat voor ons uh, de conclusie, uh, tot de conclusie geleid... dat het uh, inderdaad gaat om een, om een vrouw die in 2003 is overleden. Wat een verhaal, hè? Daar in Rotterdam-West. Jeroen de Jager sprak dus met buren en anderen. Um, ja, je vraagt je toch een hoop af... Waar was de huisarts, de energieleverancier, de postbode? Waarom heeft niemand dat opgemerkt? En de gemeente, waar was de gemeente? Ik spreek later in deze uitzending met de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven. Hier is Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Ja, er is een uh, aanrijding geweest tussen twee auto's op de A2... ...Maastricht richting Eindhoven. Dat resulteert in 6 kilometer file tussen Mahezen en Knoop Leenderheide. De linker rijstrook is afgesloten daarom. En op de A10-ring uh, zuid richting Den Haag... ...staat nog steeds een file van 6 kilometer tussen Nieuwe dam en Knoop Amstel. Dat was een ongeluk met één auto op zijn kant, maar de weg is weer vrij. In de ochtend en avondspits. Met NOS Radio 1 Journaal. 16 minuten over 7 is het. We gaan het weer hebben over betaald parkeren. Dat is voor de gemeente een melkkoe. Kunt je dat allemaal lezen op onze website, nos.nl. Maar die melkkoe, uh, Myno Remmers, die blijkt op dieet te zijn, hè? Nou, zeker in Papendrecht. Twee mooie parkeergarages, gloednieuw, in 2006, 2007 gebouwd. De overtoom, waar we net stonden. En nu staan we in parkeergarage de meent. Nou, daar staat ook niks in, hè? Nee, nu helemaal leeg. Maar ja, het is natuurlijk wel heel vroeg ochtends. Hè? Nou, zo, de meeste ja, is... mensen moeten nog komen. Ze hebben de parkeergarage versierd met gedichten van kinderen. De Meent lijkt wel een groot schip. Een schip over de grote Oceaan, maar toch blijft dit maar stilletjes gaan. Er zitten huizen en winkels in, daar wonen ze, lopen ze. Met een groot gezin, grote winkels, kleine winkels, van alles wat. En dat is waarover het ging, schrijft Lisanne van de Ende van uh, de Knotwillig in dat is een basisschool hier. Ja, dat is een basisschool. Ja, inderdaad. Ja, ze had het goed gezien vooral al. Ze heeft het heel goed gezien en goed verhoord. Ja, we lopen ja. naar boven. Een gloednieuw winkelcentrum eigenlijk ook hier in Papendrecht. Waar ze een miljoen euro in het parkeerbeleid, is dus negen ton... Uh, zei Ruud Lammers uh, me net, uh, te kort komen. En ja, eigenlijk een parkeergarage te veel. Uh, we hebben het er net al over gehad. Uh, Papendrecht is zeker niet de enige gemeente. Ja. Het is wel een tegenvaller. Ja, het is een tegenvaller. Um, alleen, het is natuurlijk een beetje van, hoe kijk je er tegenaan? Uh, je kunt ook zeggen van, ja, toen de, dit winkelcentrum gebouwd werd... en die parkeergarages gebouwd werden... wisten men natuurlijk niet hoe de ontwikkeling zou zijn. Crisis. Crisis is er tussendoor gekomen, maar je kunt natuurlijk ook zeggen van... Uh, waarom wordt het zo weinig gebruikt? Waarom niet s'avonds wat meer activiteit op het plein... Ja, er is s'avonds eigenlijk niks te doen. Dus als je hier een bioscoop zou hebben... dan zou de parkeergarage ook meer gebruikt worden. Ja, ik ben ervan overtuigd. Eh, als je dus eh, meestal parkeert pas tot negen uur s'avonds... Eh, ja, eh, en dan is het ineens heel stil hier eh, aan de Meent. Er zijn nu plannen in de maak voor de herinrichting van het Marktplein. En je zou daar wat mij betreft een bioscoop... of een huis voor de democratie of een filmhuis of iets kunnen maken... waardoor mensen zeggen van... hé, hey, ik ga vanavond eens naar de Meent. Ja, dat is eigenlijk wat dat betreft is er te veel gekeken. Hé, hey, winkelcentrum moet een parkeergarage bij. En we hebben het dan straks ook gezien, hier rondgereden. En je kunt openbaar parkeren op blauwe zon. Heb je hebt wel een parkeerschijf nodig, maar dan betaal je niks. Ja, en dat is misschien wel het achterliggende probleem. Er is niet echt een keuze gemaakt. Hè? Dus je moet op het moment dat je zegt van die parkeergarages die staan leeg. Dan kun je natuurlijk ook zeggen van ja, waarom hebben we zoveel vrije parkeerruimte er, in de directe omgeving eromheen? Ja. He, en, dus... Of zijn ze in de Alblasserwaard, althans hier in papendrecht, het betaald parkeren nog niet zo gewend als in de grotere binnensteden? Ja, dat is, speelt absoluut ook een rol. Gaan we er niet voor betalen? Ja, nee, klopt inderdaad. Dat is de houding hoor. Van we willen er niet voor betalen. Dat is ook duidelijk. En uh, zo staan de meeste mensen er ook wel in. Maar ja, goed, ik denk uh, als gemeente moet je natuurlijk niet alleen naar het geld kijken. Je moet ook kijken naar nou, welke voorzieningen hebben wij nou. zodat mensen ze komen met de auto en dus ook parkeren. Het is onderzocht onder andere door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Papendrecht is dus zeker niet de enige gemeente. 10% wordt er dus minder betaald geparkeerd in Nederland... Waar het nou precies aan ligt, is niet helemaal uit het onderzoek naar voren gekomen. Straks hebben we de onderzoekers hier. Uh, een ander punt is natuurlijk ook dat je zegt... ja, je maakt die plannen voor zo'n parkeergarage. Je voorziet dat van tevoren. Dan blijkt het in de werkelijkheid tegen te vallen. Wat moet de gemeente nu doen? Moet je één parkeergarage sluiten of er wat anders van maken? Ik noem maar wat fietsenstalling. Nou, we hebben al uh, gratis fietsenstalling uh, ja, op is de lokal. Ja, die is er ook al. Eigenlijk hebben we geen parkeerprobleem. Je kan het ook omdraaien. En ja. Ik denk dat je niet te veel moet focussen... alleen op het probleem van de parkeergarage... En het, gel tekort, het geldtekort. Ja, dat is gewoon een, een, het is een gevolg van beleid. Maar je moet ook de toekomst in kijken. Dus op het moment dat je uh, hier wat meer activiteit... en wat meer bruisendheid zou hebben... ook s'avonds, dus uh, in de avonduren... Uh, dan denk ik dat je nog wel eens heel blij kan zijn... dat je zoveel parkeerruimte hebt überhaupt. Ja, een, ik begrijp dat aan de andere kant het een aanmoediging is... op meer feestelijkheid in Papendrecht. Dankjewel, Mayno Remmers. Dennis de Maria Sharapova heeft een nieuwe trainer. Dat is een Nederlander, Sven Groeneveld. Nou, straks maar eens eventjes aan Philip Koken vragen hoe dat kan, of die zo goed is. Eerst, jump. Daily Plaza, een pleintje in Dallas, Texas. Sinds 50 jaar wereldberoemd. Het is namelijk de plek waar president John F. Kennedy werd doodgeschoten. Om half één is er een plechtigheid om die moord te herdenken. En daar is ook een Nederlander bij. Hij heet Harry Leijten. Met zijn vrouw Ans heeft hij thuis een bijzondere Kennedy-verzameling aangelegd. Met Jeroen Wielert bekeek hij de kranten van 23 november 1963. De, de mooiste voorpagina van al die kranten die op 23 november verschijnen... Niet zo van de Haagse krant geweest. Ze hadden vrijdagavond al een extra editie uitgegeven. Maar ze hadden zaterdag maar eigenlijk twee woorden nodig en één grote foto. Kennedy vermoord en een grote portretfoto. Ook heel frappant een pamflet van de Telegraaf, van die avond zelf. Ja, de Telegraaf die kreeg ja, na een uur of acht ontzettend veel telefoontjes... van is het waar wat wij hebben gehoord en wat er is gebeurd en die hebben een pamflet uh, gemaakt. President John Kennedy is in Dallas, Texas vermoord. Hij werd door een kogel in het hoofd getroffen. He, dus om, om aan te geven van, uh, uh, dat dat nieuws waar was... ik zeg wel eens tegen de jongeren... dat is het Twitterberichtje van 50 jaar geleden. Vertelt Harry Leijten in zijn grote Kennedy-kamer in Weel, oosten van Nederland. Kijk naar schappen vol met borden met Kennedy-beeldenissen boven de kasten vol Kennedy, boeken een leven lang gefascineerd door Kennedy. Ouder dan de president zelf is geworden. Waar zit dat in? Dat zit hem vooral in het feit dat ik enorm veel bewondering en interesse heb... in de geschiedenis van de jaren zestig. En Kennedy was een president die zich daarin onderscheidde. We hadden toen de tijd alleen maar oudere politici, Harold Macmillan... We hadden hier in Nederland Jan de Kwij, we hadden de Gaulle, Adenauer. Dat waren hele oude mensen die op grote afstand van het volk stonden. En ineens verscheen daar een jonge president. Hij was 42 jaar, met nog een veel jongere vrouw. Twee hele kleine kindertjes. Die kwam in het Witte Huis en die liet de pers heel dicht bij hem komen. En hij had een fantastisch mooie toespraken dat greep de mensen aan. Kijk maar eens naar zijn inauguratietoespraken... waarin hij het volk oproept om niet te vragen... wat het land voor jou kon doen... maar wat je voor het land zou moeten kunnen doen. En zo, so mijn fellow Americans, vraag niet wat je land kan doen voor you. vraag wat je kan doen voor your land. Van Dallas, Texas... de flash, waarschijnlijk officiële president Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time. Some 38 minutes ago. Waar was Harry Leijten toen de moord plaatsvond? Ik was in Tollebeek. Tollebeek, een plaatje in de Noordoostpolder. We woonden op een boerderij en we mochten die avond thuis blijven... of uh, kijken naar de televisie als we uh, braaf waren. Mijn vader en moeder moesten inkopen doen in Emmeloord... Uh, maar we zagen geen bonans die avond. En toen mijn vader en moeder terugkwamen vanuit Emmeloord, renden we ze op ze af, wij met ons zessen. Ons gezinnetje, R.E.P. Kennedy is vermoord. Maar dat wisten ze al. Dat was in Emmeloord in de Winkelstraat... als een lopend vuurtje langs de mensen gegaan. En dan nu op bezoek op Daly Plaza waar om half één precies een herdenking plaatsvindt... voor die vreselijke gebeurtenis van vijftig jaar geleden. Waarschijnlijk als enige Nederlander met zo'n Kennedy-fascinatie. Ja, het fascineert me wel om dat een keer uh, mee te maken... om te kijken ook hoe Dallas uh, die moordaanslag nu nog een keer doorleeft. Als je kijkt op internet, dan zie je toch wel... dat de hele stad er een beetje naartoe groeit. Ze hebben zich de eerste twintig, dertig jaar... Hebben ze een beetje afzijdig gehouden. Schaamden zich ook wel een beetje voor het feit dat Kennedy daar uh, vermoord uh, is. Maar nu uh, gebruiken ze uh, deze aanslag toch ook om op een waardige manier uh, deze aanslag te herdenken. Sta je daar? Zie je dan ook weer dat stukje schedel door de lucht vliegen? Die film van Zapruder? Ik ben twee keer eerder uh, in Dallas geweest. En ik moet zeggen, als je op Delhi Plaza rondloopt... Dan, dan geeft dat toch wel een hele uh, aparte gewaarwording. Het is een stukje historie, uh, bijna gewijde grond. En uh, wat mij in het verleden is opgevallen... je komt daar allerlei soorten mensen tegen, jong en oud... van alle nationaliteiten. En als ze daar op plaatsen rondlopen... dan zie je toch ook wel, met wat eerbied... kijken ze toch wel naar de plek van de aanslag... En Harry Leijten hoort u. Hij gaat dus uh, naar Dallas, Texas... naar Delhi Plaza, waar uh, later vandaag die plechtigheid zal plaatsvinden... om de moord op de president te herdenken 50 jaar geleden. U kunt zijn museum even bekijken. Het is uh, indrukwekkend, kan ik u vertellen. Foto's zijn te vinden op onze website, nos.nl. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen... Huur dan accountview software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma. Inzicht. Grip. Resultaat. Vandaag in Schepper en Co in het Land zanger G. Reinders. G. is van huis uit katholiek. Maar de protestantse teksten uit het liedboek bevielen hem goed. Zeker toen zijn oog viel op oma's bril. Schepper en Co in het Land. Rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2. Accountview bedrijfssoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl softwarenl huur. Dit is Radio 1. Het is half acht. Gauw naar Jan van de Putten voor het NOS Journaal. Buurtgenoten van de Rotterdamse vrouw die tien jaar dood in haar woning lag... hebben al die tijd niets vreemds gemerkt. De vrouw werd gisteren gevonden nadat bouwvakkers merkten... dat er niet werd opengedaan. In de buurt ging het verhaal dat de vrouw jaren geleden was ingetrokken bij een dochter. Maar in werkelijkheid was ze dus al tien jaar dood.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 In de Letse hoofdstad Riga is het dodental door het instorten van een supermarkt opgelopen tot 18, zegt het Letse persbureau Leta. Er zouden nog steeds mensen onder het puin liggen. Bovenop het dak van de supermarkt werd een tuin aangelegd en daar was de constructie mogelijk niet op berekend. En het echtpaar uit Londen dat jarenlang drie vrouwen als slaaf... in huis gevangen hield, is op borgtocht vrijgelaten. Gisteren werden de man en de vrouw van in de 60 opgepakt... nadat de politie al in oktober de vrouwen uit hun huis hadden bevrijd. Die werden daar dertig jaar lang vastgehouden. De echtpaar hoeft tot zeker januari de gevangenis niet in. En dat zijn de hoofdpunten. Weekend staat voor de deur. Michiel Severin van Weerplaza.nl. Wat gaat het weekend ons brengen? Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. Het weekend wordt een beetje rustig weer... maar wel met van tijd tot tijd veel bewolking. De zon laat zich ook van tijd tot tijd zien... dus het is een kleine afwisseling van zon en wolken... waarbij de wolken, denk ik, vaker de overhand hebben. Maar beide dagen overdag grotendeels droog... in de avond en nacht van zaterdag op zondag... dan gaat er een gebiedje van noord naar zuid met wat lichte regen. Maar al met al is het eigenlijk gewoon heel rustig. Temperaturen zijn ook niet al te slecht. Zowel zaterdag als zondag 5 tot 10 graden. Dat zijn normale waarden voor deze tijd van het jaar... En dat is uh, toch wat anders dan het uh, licht weer van de afgelopen dagen. Nou, dat klinkt eigenlijk wel goed, Michiel. We gaan het uh, straks over een uurtje ook nog eventjes over vandaag hebben. Dankjewel, tot zo dadelijk, Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Ja, het decor van de meeste files is toch de omgeving van uh, Amsterdam. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam... tussen Muiderslot en knopend Watergraafsmeer, 7 kilometer file. We in het zuiden op de A2, Maastricht richting Eindhoven... staat tussen Mahese en Knoopend-Leenderheide... vijf kilometer na een ongeluk. Weg is wel weer vrij op de A7, Hoorn richting Zaandam... Een file tussen Afrit Weidewormer en Knoopend van 3 kilometer. A8, Zaandam-Amsterdam bij Oostzaan 2. A9, Alkmaar richting Amstelveen. 2 kilometer file tussen Knoopend Raasdorp en Badhoevedorp. De laatste op de A10, Volendam richting Watergraafsmeer. Tussen Nieuwe Dam en Knoopend Watergraafsmeer. 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks een reportage van Koert Lindijer. Hij is in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar woedt een bloedige strijd na een staatsgreep. Maar eerst naar uh, voetbalgeweld. Politierechter in Amsterdam heeft gisteravond vijf Celtic-supporters veroordeeld tot zelfstraffen. Variërend van één tot twee maanden. Voor openlijk geweld tegen de politie voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Eén Celtic-fan is vrijgesproken. De rechter vond geen voldoende bewijs dat de politie buitensporen geweld heeft gebruikt. Advocaat Christian Visser van de Celtic-fans overweegt hoger beroep. Ik heb ook gehoord dat de rechter heeft gezegd... Van het is eigenlijk te moeilijk om nu uh, in deze procedure uitgebreid onderzoek te doen... naar wat precies de aanleidingen zijn, wat er nu precies is gebeurd. In een hoger beroep is daar wel ruimte voor. Dan zullen we alle getuigen vragen, alle agenten willen ik dan graag horen... en een leidinggevende over wat er nu precies plaats heeft gehad. U gaat in hoger beroep? Ja, daar moet ik met mijn cliënten overleggen. Maar ik ben vrij zeker dat zij in hoger beroep zullen gaan. En wat wilt u dan, uh, welk, op welk antwoord wilt u dan bevestigd zien wat u hier niet kreeg? Nou, bijvoorbeeld uh, wat nu precies het geweld was tegen de cliënten. En of het nou wel zo duidelijk was of zij gedaan hebben waar, wat hen verweten wordt. Hè, namelijk het plegen van openlijk geweld. Want... De processen, processen verbaal zijn zeer sumier. Dat heeft de rechter ook gezegd. Nou, dat ben ik met hem eens. En uh, ja, die verdienen eigenlijk uh, een nadere uitwerking. Waarom hadden ze eigenlijk vrijgesproken moeten worden, volgens u? Nou, ik vond sowieso dat er te veel geweld was toegepast. In, een, in vijf van de zes gevallen. En daarvan hebben we natuurlijk twee aanhoudingen op televisie kunnen zien. En ik vond het heel slecht dat daar niks over was opgeschreven. De politie had nagelaten om maar op te schrijven wat daar nu precies was gebeurd. We hebben pas vandaag hebben we de extra stukken gehad waarin dat geweld dan enigszins beschreven wordt. Ik wil daar meer over weten. Dat moet verder uitgezocht worden. Maar de rechter zegt toch dat uit alles blijkt, hoewel niet alles even duidelijk is, laat staan de dossiers, eh, vaststaat dat vijf van de zes geweld hebben gebruikt. Ja, dat is wat hij nu vaststelt op basis van de stukken die hij nu heeft. En ik denk dat, uh, dat we daar in hoger beroep in ieder geval nuance in kunnen aanbrengen. Meneer Martens, de persrechter in Amsterdam. Ja, meneer Martens, rechter heeft een aantal dingen gezegd over het optreden van de politie. Kan hij dat nou beoordelen? En als hij dat kan, wat vindt hij er dan van? Nou, hij kan sommige dingen wel beoordelen, maar sommige dingen ook niet. We hebben vandaag beelden gezien op zitting. Daar zou je van zeggen op het eerste gezicht van... hé, hey, daar zijn politieagenten en die trappen een uh, celtic supporter in elkaar. Uh, wat we niet zien is wat eraan vooraf gaat... En dat is nou precies wat er op de telastelegging staat... van deze Celtic-supporter. Dus dan moet je gaan kijken. Uh, ik zie nu dat de politie geweld gebruikt. Maar ik kan niet zeggen of dat geweld disproportioneel is... ten opzichte van wat er daarvoor is gebeurd en ik dus niet kan zien... En dan kan ik ook niet beoordelen, zegt deze rechter, uh, dat uh, de politie dan disproportioneel geweld gebruikt. Wat, wat de rechter deze heren kwalijk neemt, is het openlijke effect wat dit geweld heeft op, de, op, de, op, het, op het publiek wat er gewoon rondloopt. En de heren zeggen dan, ja wij dachten dat het hooligans waren, maar dat bleken agenten in Burger te zijn. Nou, dat is een vraag die deze politierechter een beetje in het midden heeft laten liggen. De politierechter heeft gezegd, dat maakt niet zoveel uit. Of het nou hooligans zijn of niet, jullie hebben geweld gebruikt midden op de dam. En dat, uh, is, uh, dat is jullie aan te rekenen. Nou, persrechter Peter Björn Martens was dat in gesprek met onze verslaggever Edwin van den Berg. Nou, zullen we het maar eens gewoon over de sport gaan hebben dan? Philip Koken, goedemorgen. Ja, laten we dat doen. de Maria Sharapova heeft een nieuwe trainer, een Nederlander, Sven Groeneveld. Het is niet de eerste keer hè, dat deze trainer een wereldtopper uh, gaat helpen. Hoe komt het dat een Nederlandse trainer zo vaak met dit soort grote werkt? Ja, hij doet het al meer dan twintig jaar. Het is wel grappig hoe dat ooit begonnen is met hem. Hij was de nummer zeven van Nederland ooit. Maar niet echt een hele talentvolle tennisser. Hij zou niet echt verder komen. En hij mocht toen een weekje gaan sparren met Monica Seles in de tijd. En ging haar trainen... En uh, aan de hand van Groeneveld won dus toen een Grand Slam toernooi. Zo deed hij dat ook met Mary Pierce, met Ivanovic, met uh, Arantxa Sanchez... met Andy Murray. Hij heeft ook een aantal mannen gehad. Dat was toch vaak succesvol met vrouwen. En dus nu uh, Maria Sharapova. Daar zal hij nog een harde dop aan krijgen. Want uh, Sharapova, dat is, een, uh, ja, dat is een echte diva. De vorige coach uh, Jimmy Connors hield het maar liefst één wedstrijd met haar vol. Dat is niet lang, maar, uh, nee. Dat is niet lang, nee. Maar het, het is wel uh, ja, iemand... Uh, die, ja, wie eh, Groeneveld ook nog een beetje kan sleutelen. Want eh, ze heeft de schouderblessure momenteel de nummer 4 van de wereld. En ze wil toch weer graag de nummer 1 worden. Ja, ja. En, en wat voor soort trainer is zij? Weet je dat? Ja, nou ja, Groeneveld uh, hamert natuurlijk op discipline. En die uh, werkt aan conditie en aan, uh, aan uh, fitheid. Maar dat doet elke trainer in feite. Wat hij anders doet dan anderen, tenminste volgens zijn eigen filosofie... dat is wel dat hij vooral de sterke punten van een speler sterker maakt. En de zwakke punten dan een beetje laat zitten. Uh -huh. Hij zegt, je beperkingen moet je nu eenmaal accepteren. Je moet je toeleggen op je eigen kracht. Op die, die punten die jij als, als, als, als geen ander beheerst. En die jou beter maken dan alle anderen. Ja, en dan krijg je meer zelfvertrouwen. En dan ga je vanzelf ook beter spelen en beter presteren. Nou, mooie filosofie. Um, ook nog even naar het schaken. Magnus Carlsen, de nieuwe wereldkampioen schaken. Um, tenminste, kan die worden. Vandaar heeft nog maar een half puntje nodig. In de tweekamp met de Indiër Anand. Um, hij is pas 22, wat, wat is dat voor jongen? Ja, dat is wel aardig. Ja. Je zou denken bij zo'n zo iemand die op zijn dertiende grootmeester wordt... en vandaag dus waarschijnlijk wereldkampioen schaken gaat worden... dat zou wel een soort mensenschuwen nerd zijn. Uh -huh. Nou, dat is hij niet. Uh, het, het is eigenlijk een heel leuk joch, want hij, hij zit bijvoorbeeld ook in, uh, in, in commercials... voor een kledingmerk. Daar staat hij in met een, met een beroemde actrice, Liv Taylor... Hij staat zelfs dit jaar. Werd hij gefotografeerd voor de Amerikaanse editie van de Cosmopolitan... bij de meest sexy mannen van het jaar. Het zo. Dat op zijn 22e. Hij is geniaal, maar niet per definitie gek. En dat, dat zie je toch wel vaak bij schakers, dat ze dat wel zijn. Hij houdt ook van voetballen, hij houdt van het stadse leven. Hij is soms niet achter een bord te krijgen. Maar hij is wel briljant. Hij, ja, hij behoort nu al tot de drie beste van de wereld. Als je kijkt naar zijn rating... Hij is van de orde vergroten van Karpov en Kasparov. En waarschijnlijk gaat hij nog heel lang heersen over de schaakwereld. Magnus Carlsen, we gaan die naam uh, absoluut onthouden. En dit weekend ook weer competitievoetbal in Nederland. Uh, nou, dat is weer interessant. Wat denk je, zondag weer een nieuwe koploper? Ja, wat denk jij? <lacht> Alsof we dat <lacht> gaan weten. Ja, Vitesse is nu koploper, moet uit naar de Goat Eagles. En Goat Eagles staat de twaalfde, maar die staan maar acht punten achter. Ja, die kunnen ook gewoon weer winnen. Er zijn zes ploegen die uh, zondag koplopen kunnen zijn in de eredivisie. En ik ga geen voorspelling meer wagen. Jij wel? Mm, nee, ik doe het ook niet. Nee, nee, nee. Doen we gewoon niet, Philip. We gaan, gewoon, we gaan kijken en het daarna het erover hebben. Oké. Okay. Zullen we dat doen? Doei. We. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Tien minuten over half acht is het. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een bloedige strijd aan de gang... naar de staatsgreep door rebellen. In maart hebben we nog al veel over bericht in het Radio 1-journaal. De roep om een interventie wordt steeds luider. Zo wil Frankrijk onder andere, onder mandaat van de VN... zo snel mogelijk troepen sturen. Afrika-correspondent Koert Lindijer bezocht het dorpje Zeré... dat door de strijd compleet vernietigd is. Het lijkt hier verlaten, hoog gas, dicht bos... en een weggetje waar al weken niet over gereden is. We gaan over kleine stroompjes... Uh, en moeten dan over een stuk hout rijden. Het lijkt verlaten, maar als je heel goed tuurt, zie je dat er toch achter bomen soms mannen staan... die ons in de gaten houden. En nu stoppen we en komt er een hele groep vrouwen... uit het hoge gas naar ons toe rennen. Een vrouw draagt een z'n kindje en vraagt of we iets kunnen doen voor het kind. We rijden verder naar Zere, onze bestemming. Maar Zere is helemaal verlaten... Dat was de afspraak. Ik hoorde de kerkklok hier luiden. Dat wil zeggen dat er iemand met een hamer tegen een stuk koper sloeg. En dat was de afspraak met het dorpshoofd in Zere Dat het hier veilig is en dat we hier kunnen binnenrijden. Dat hebben we gedaan. We zijn nu in Zere, een heel klein stadje. Ik moet zeggen, het was een klein stadje. Want alle huizen zijn hier verbrand en vernietigd op één, twee stenen gebouwtjes na. Uit alle hoeken komen we opeens... Mensen aangestroomd, kinderen, vrouwen, paar mannen met geweer en we worden verwacht. Ah, ja, ja. en dan dacht ik toch dat ik hier in een verlaten gebied was. Overal komen nu opeens mensen onder de mango boom waar de twee auto's van als we zonder grenspositie hebben ingenomen in een zodanige positie... dat we onmiddellijk kunnen wegrijden als hier een aanval op ons plaatsvindt. Mensen op blote voeten, uh, huilende kindjes. Uh, wat een misère. Het hoge gas. Dan loop ik nu iets aan, het rand, aan de rand van het doortje. Opnieuw een vernietigd gebouw is nog een eglise. Opnieuw een kerk door silica In brand gestoken van mond. hout. De banken in de kerk zijn verpulverd. Het dak is ingestort En op de kansel liggen een paar verbrande stukken hout. Hier ligt een door varkens aangevreten lijk. De resten ervan gedood tijdens de aanval in september door Seleka. Na een kort onderzoek van een uur zijn de kinderen op zij geschoven die zwaar ondervoed zijn. Tientallen kinderen krijgen hier nu wat extra uh, voeding. Meer dan 2 procent in deze regio is zwaar ondervoed van de kinderen. En volgens artsen zonder grenzen betekent dat... dat het een niveau is boven een noodtoestand. Afrika-correspondent Koert Lindeijer vanuit het dorpje Zeré... door de strijd dus compleet vernietigd. Verkeersinformatie, Erwin De Hart, hoe is het met de ochtendspits? Nou, dat, uh, dat gaat hartstikke goed. 15 kilometer, vier files slechts. Uh, na Amsterdam doet nu ook Rotterdam mee met file, uh, ja, in file land, zal ik bijna, zou ik bijna zeggen. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 2 kilometer file tussen Schiedam en Knoop het Kleinpolderplein. En ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het de Brekseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Het is kort voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik had heel eerder beloofd dat we het over Griekenland zouden hebben. Uh, want Griekenland staat vandaag opnieuw in de schijnwerpers. Terwijl in Athene al weken wordt geruzied over de begroting van volgend jaar. Gaat de premier, Samaras, vandaag op lunch bij bondscoach, Bondskanselier, bondscoach, Bondskanselier Merkel, correspondent Corny Kees in Athene. Uh, Corny, eerst maar even. Hoe staat het uh, met de begroting? Nou, de minister van Financiën, Janis Toenaras, heeft gisteren de begroting van 2014 ingediend. Dat was gepland zo uh, in, uh, in het jaar. En daar staat in dat het vermeende gat, en er zou om een bedrag gaan van 1,3 miljard euro, wordt gedicht door meevallende inkomsten volgend jaar. Nou ja, de vraag is of de trojka, de vertegenwoordigers van de Europese Unie, de, het IMF en de ECB, uh, die de afgelopen weken uh, in onderhandelingen waren met de Griekse regering, dat zullen accepteren. Want die begroting moet zoals de afgelopen jaren... worden goedgekeurd door de trojka. Ja, uh, waarom is het opnieuw zo lastig? Waarom komen ze er zo moeizaam uit? Nou ja, afgezien van al die cijfertjes en, en, en de inkomsten is er ook uh, de, de politieke realiteit hier in Griekenland. De coalitieregering van socialisten en conservatieven heeft maar een hele kleine meerderheid in het parlement en staat niet alleen onder druk van de oppositie, maar ook van de eigen parlementsleden. Uh, bepaalde maatregelen zoals bijvoorbeeld uh, belasting op onroerend goed zijn afgezwakt omdat ze anders niet door het parlement komen. Uh, de sociale onrust is nog steeds groot. De Grieken hebben de afgelopen drie jaar hun, inkom, hun inkomen met gemiddeld ja, 40% naar beneden zien gaan en opnieuw zware belastingen uh, zijn niet acceptabel, ook niet voor de parlementsleden van de regeringspartijen en nieuwe bezuinigingen op, op lonen en pensioenen al helemaal niet. Goed, nou dan gaat de Griekse premier ook nog naar Merkel vandaag. Um, dat lijkt me een lastig verhaal dan voor hem bij uh, de lunch. Ja, nou ja, Samaras is uitgenodigd voor een werklunch. Daar zal hij Merkel uh, informeren over de financiële en de politieke situatie in Athene. Over de begroting van 2014 en hoe het verder moet met al die hulppakketten. Zoals bekend staan de Duitsers niet te springen om uh, nieuwe hulpverzoeken uit Athene. Maar Merkel heeft gisteren wel een beetje de Grieken een hart onder de riem gestoken. En haar respect uitgesproken voor uh, de enorme inspanningen die de Grieken hebben. Gedaan, maar ook zij verwacht wordt dat ook zij zal aandringen dat het programma van hervormingen natuurlijk doorgaat. Goed, nou we gaan het horen, Connie Keze in Athene. Dankjewel uh, voor nu. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Well,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 Met Another Day. Negen minuten voor acht is het. Meer investeren om de werkloosheid terug te dringen. Zo moet Europa linksom uit de crisis. Naast de begrotingsnorm van 3 procent... moet er daarom een Europese werkloosheidsnorm komen van 5 procent. Dat bepleit een PvdA-commissie... onder leiding van oud-partijleider Ad Melkert. Hij presenteerde het gisteren. Het is een, wat mij betreft ook een, een ereschuld om het zo te zeggen... aan al die werklozen, uh, vooral veel jongeren... Die zitten te wachten op hun kans dat in Spanje meer dan de helft van de jongeren geen werk heeft. Dat we in Nederland de afgelopen jaren de werkloosheid zien oplopen in plaats van dalen. Dat is geen verhaal waarmee je kunt aankomen bij je kinderen. We moeten dus voor deze generatie ook nu ingrijpen en het juiste economische recept daaraan toevoegen. En dat moet je doen door in de politiek te zeggen je hebt twee normen. Twee tekorten tegelijk die moeten worden weggewerkt. Het tekort van de overheidsbegroting. En het tekort van de te hoge werkloosheid. Maar hoe ga je dat bereiken? Uh, Europese melk het balen? Nee, uh, de hoofdzaak is natuurlijk uh, te investeren. Uh, daar zijn heel veel voorstellen en heel veel ideeën over. Maar dat zit op dit moment muurvast. Omdat er een fixatie is op... Een belangrijke doelstelling... die echt ook belangrijk is... om ja, het, het begrotingstekort van om... maximaal 3%. Om het tekort naar beneden te brengen. Natuurlijk is dat belangrijk, want je wilt voorkomen... dat je nieuwe schulden gaat maken. Maar omdat we op dit moment eigenlijk... Eh, bijna een stop hebben op uh, uitgaven... betekent het dat uh, eigenlijk de groei wordt geremd. Er is geen groei op dit moment. Zelfs niet in Duitsland. Um, en daardoor gaat de schuld omhoog... in plaats van omlaag. Terwijl die werkloosheid... Die blijft maar stagneren op een niveau wat je helemaal niet wilt. Betekent dat dan geld lenen om te investeren? Eerder is Europa opgeroepen om zelf ook stimulerend beleid te voeren. Waarvan hebben de Europeanen gezegd, dat doen we niet. Dat is onverstandig, want de groei is nergens zo laag als in Europa... De werkloosheid is nergens zo hoog als in Europa. En de schulden lopen op. Dus het is echt een ander plan nodig. Maar dat betekent dus ook dat u afstand neemt van het kabinetsbeleid... inclusief het aandeel daarin van uw eigen partij, de Partij van de Arbeid? Nee, geen afstand. Het is uh, juist aangeven hoe je nu in een volgende fase uh, verder moet... om te zeggen, voorlopig zijn we er nog niet uit. Sorry, geen afstand, maar het moet wel anders. Ja, maar het is niet zo dat uh, alles hetzelfde doen, dat dat ook kan werken als je ziet dat je niet het resultaat krijgt uh, wat je daarmee beoogde. Tot slot, u hebt dit rapport geschreven voor uw partij. Bent u nu terug in de Nederlandse politiek? Nou, ik ben terug als vrijwilliger om uh, dit met een hele commissie te doen. En dat, was, uh, dat was bijzonder inspirerend uh, werk. En smaakt het naar meer? Nou, Dit soort dingen wil ik, uh, wil ik graag doen als daar, uh, als daar vraag naar is. Als, uh, als daar mogelijkheden toe zijn. En is het dan ook een opstapje naar bijvoorbeeld een eurocommissariaat? Nee, het is geen opstapje naar niks. Het is gewoon een, een stap om mee te helpen. Denken over de toekomst van Nederland, de toekomst van Europa. Dat zijn dingen waar ik altijd mee bezig ben geweest. En als u nodig hebben, kunnen ze bellen? Men weet mij te vinden als het, als het nodig is, hoop ik. Hoop die, kijk eens aan zeg, want dat is geen opstapje naar niks. Dus het is iets. Ad Melkert in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Albert Walters, goedemorgen. Goedemorgen. De wereld herdenkt de moord op John F. Kennedy. Een man die symbool stond voor hoop en verandering... in een moderne maatschappij, schrijft de Telegraaf. Veel mensen houden zich nog bezig met de moord. Vooral met de ontelbare complottheorieën... die er over de moord op Kennedy de ronde doen. Trouw heeft een originele invalshoek. De reis van het roze Nap Chanel pakje dat Jackie Kennedy droeg op het moment van de moord. Het bebloede mantelpakje ligt na diverse omzwervingen verborgen voor het publiek in National Archive in Maryland. Pas in het jaar 2021 moet ik zeggen. Mag het aan het publiek worden getoond, hebben de erfgenamen bepaald. De opening van een Russisch homofestival in Sint Petersburg is verstoord door een bommelding. De openingsfilm was de Nederlandse film Mattenhoorn, meldt NOS.nl. Terwijl de politie de zaal doorzocht, bleven de bezoekers buiten wachten. Maar de sfeer bleef er goed onder... en het was mooi om te zien dat bijna iedereen bleef wachten daarbuiten in de kou. Dat zegt cameraman Dennis Wielaert op Facebook. We proberen hem straks in de uitzending te krijgen. Het Nederlandse leger moet helpen om politieagenten... fysiek en mentaal sterker te maken. Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik van de Nationale Politie... pleit in metro voor een samenwerking met Defensie als het om opleidingen gaat. Gisteren werd bekend dat zo'n duizend politiemensen medicijnen slikken... tegen posttraumatische stress. Volgens Bik zou het mentale aspect beter getraind moeten worden. We kunnen op dat gebied een hele hoop leren van Defensie. Nergens ter wereld is de fraude in de tuinbouw zo drastisch gedaald als in Nederland. De Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak... zei dat gisteren na afloop van een hoorzitting in de Tweede Kamer. Dat is op de site van RTV West te lezen. In de tuinbouwsector zou acht jaar geleden... nog zo'n 30 van de ondernemers allerlei arbeidsregels... aan de laars lappen, terwijl dat nu minder dan 10 is. Volgens Van der Tak ontstaat door incidenten het beeld... dat het aantal malafide uitzendbureaus nog steeds toeneemt. Maar we hebben het probleem goed onder de duim, zegt hij. Alle zeven scholen van de Stichting voor Evangelisch Onderwijs... kampen met forse problemen. Van te weinig leerlingen tot zwak presteren... meldt Trouw op basis van gegevens van onder meer de Onderwijsinspectie en gemeenten. Tenzij er een wonder gebeurt zijn alle zeven scholen... die onder het bestuur van de Rotterdamse Timonschool vallen... over vier jaar gesloten. Gisteren werd al duidelijk dat de Utrechtse basisschool Dalita... snel naar een nieuwe moedervestiging op zoek moet. Naast de geschokte reacties van de Rotterdammers over de vrouw... die tien jaar lang dood in huis lag... schrijft RTV Rijnmond ook over automobilisten... die de dure parkeerplaatsen in de binnenstad steeds vaker mijden. In de afgelopen jaren daalde het aantal parkeeruren er met 10%, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Er wordt vooral minder in garages geparkeerd... en die worden juist door gemeenten gebruikt als extra inkomstenbron. Gemeenten lopen nu dus veel geld mis. Mobiele telefoons praten wat af... Ook als we er niet mee bellen, dat is nieuws in de Volkskrant. Uit een Britse experiment blijkt dat een smartphone... waarop 30 bekende apps zijn geïnstalleerd... tot wel 350.000 keer per dag gegevens uitwisselt... met meer dan 300 servers in alle uithoeken van de wereld. De informatie wordt vooral doorgespeeld aan adverteerders. Dag privacy. Een specialist in computerbeveiliging zegt in de krant... dat de meeste mensen geen idee hebben welke informatie hun telefoon doorgeeft. Mensen die zich wel bewust zijn van de risico's kunnen dat trouwens ook nauwelijks achterhalen. Hmm, nou, Nog even naar dat verhaal over die vrouw die tien jaar lang in uh, haar huis dood lag. RTV Rijnmond schrijft erover. Ik zei het al eventjes. Bijvoorbeeld, uh, heel veel vragen dat op, merken wij ook op Twitter. Hoe kan zoiets? Het energiebedrijf uh, laat weten dat, uh, op de vraag hoe het kan dat iemand tien jaar lang buiten het zicht van energiebedrijven blijft. Laat weten aan uh, RTV Rijnmond dat het de de bedoeling is dat er onder drie à vier jaar daadwerkelijke meterstanden worden opgenomen. Maar als dat niet lukt, zodat bijvoorbeeld iemand niet open doet als aangebeld wordt... dan uh, gaat een bedrijf als Eneco door met het schatten van de meterstanden. Ja, we hebben natuurlijk ook nog steeds veel vragen over uh, de vrouw die daar tien jaar lang lag. Ik spreek uh, met de stads, stadsdeelvoorzitter, moet ik zeggen, van uh, gemeente Stadsdeel. Delfshaven in Rotterdam. Eens kijken wat hij eh, te zeggen heeft hierover. En duizend dagen was hij president, John F. Kennedy. De hele wereld kent hem ook vijftig jaar na zijn dood. Na acht uur hoort u meer uit Dallas. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie, PSV, Herenveen, Kampuur, NEC. De en het AZ, Roda. De doelpen. Prachtig doelpunt van AZ. En op kwart voor 9 Ajax, Herakles. En ook WK-kwalificatie, vrouwen, Nederland, Griekenland. MOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.